De rubberbandieten. Een hoorspel in acht delen naar het gelijknamige boek van Edgar Wallace. Bewerkt door Robert Turley en vertaald door Alfred Pleit. Regie Dick van Putten. Eerste deel, het Mekka Hotel. Okay. een beetje meer tempo, alsjeblieft. Ik... Ik kan echt niet. Ik moet, moet eventjes uitblazen, oh. Snuffy. We kunnen best even in de lijf van die lichten blijven leggen. Moet je helemaal horen. We moeten dat spul afleveren, of ben jij dat soms vergeten? Als ik je nou zeg, dat ik het in mijn rug heb. Ik had die mijn nest horen te leggen... in plaats van hier... Midden op de Teems met een o, hele bek. lading. Je moet de hele wereld weten wat ze we in de boot hebben? Je hoeft niet zo tegen met de keer te gaan. Of ben je zoals vergeten. dat dit karreweitje. dat je dat in je eentje niet klaar hebt. Ook de bek! Waarom? Ik hoor Ik. niks. Ook de bek zeg! Fries en Marije. Wat moeten we doen? Als dat ooit is, zijn we erbij. Laten we maken dat we wegkomen. Ja, hoe? Hou oh, jij ja, je bek in ieder geval. Laat mij een, het woord maar doen, dat zegt niks. Vergrepen? Ik kan ook niks zeggen. Ik weet van niks. Dat spul is voor jou. Ik heb je alleen maar een handje geholpen. Werkhouden, zei ik. Ja. Dat luisteren. Ken ik uit duizenden. Dat, dat mijn oude vrienden is veroffer niet is. Zij is geen vandaag gezinkt hoor. Ja. Ja, ja, probeer je ons te verblinden! Inspecteur Wade! Doe dat ding uit! Wat zal ik zo doen, snafie? Zodra ik mijn nieuwsgierigheid bevredigd heb. Wat heb je daar voor lading, ouwe, jongen? Dan... Lading? Inspecteur? Ja, daar in de boeg. Is dat geen vat whisky? <laughs> whisky? Oh... En daar onder de bank, nog een paar. Ja, nou, nou, nou luister, dat, dat kan ik u uitleggen, inspecteur Wade. Eerlijk! Eerlijk snuffy, dat kan ken jij niet eens. We hebben ze gevonden. Ze drijven in de rivier. Waarom niet, Harry? Ik en Harry hebben ze uit het water gehaald. We hadden ze naar het bureau willen brengen. Ja. Waarom niet? Ja, ja. Maak die boot vast en kom aan boord, allebei. Aan boord? B bij u bedoelt u? Ja, ja. Ja, man. Maar we hebben geen eens wat gedaan. Waarom niet, Harry? U, u, mag ons, u mag ons niet zo behandelen als we geen wat gedaan hebben, inspecteur. Ik zei opschieten. U vergist u heel erg. Ach, we vergissen ons allemaal wel eens, oude jongen. Kom maar gauw aan boord, dan zullen we het op het bureau wel eens rustig allemaal uitzoeken. Je ziet er moe uit, schreef, oude jongen. Zo'n roeipartij in het hoofd van de nacht op het koude water is toch niks voor jou? Kst. Ik moet toch eens kijken of ik je geen fijne rustkuur kan bezorgen. Huh? Hmm? Ergens op het platteland. Huh? Dat maar, heeft een heerlijk klimaat. Nou, smeren ze. Kst. Je vindt jezelf nou zeker een heilapiet. Huh? Kleine mannetjes, zoals Harry en mijn, achter de voeten zitten. Dat ken je. Waarom doe je voor de verandering niet eens een keertje je plicht? Hoe bedoel je, ouwe jongen? Ja, vraagt wat ik bedoel. Alsof je zelf niet weet hoeveel onopgeloste moordzakken en overvallen en weet ik veel dat er elke dag in Londen gebeuren. Is er een boot vastgemaakt, alles? Aja, ja, inspecteur. Dan volle kracht vooruit. We mogen ze niet te lang hier in de mist laten. Straks krijgen we nog een standje omdat we die arme oude snuf hier hebben kou laten vatten. Ja. Volle kracht vooruit, inspecteur. Die zo? de zoon. En wat zei je ook weer? Oh, nou ja, ik, eh, ik bedoel het zo vaak niet, inspecteur. Hm. Nou, zo heb ik het ook beslist niet opgevat, mijn beste Snatie. Nou oh, ja, dat de, de, de mensen. De mensen vragen zich dikwijls af waarom u niet achter de echte boeven aan zit. En de kruimopnieuws wat meer met rust laten. Ik begrijp je stand voor een brave burst. Maar uh, wat versta jij onder echte boeven? Nou, de... de neem, neem nou bijvoorbeeld dat waar... dat ze onlangs in Kresdenkade hebben gevonden met een afgesneden strot. Heb u daar de dader al van gevonden? Nee, nee, maar jij moet niet vergeten dat ik van de waterpolitie ben. Ja, ja. Ja, ja, u zal huis wel weer een excuus hebben, ja. En, en hoe zit dat dan met die rubberbandieten? Die zijn de politie keer op keer te glad af. En die zouden we best ook wel eens hier op de Times kunnen opereren. Juffie, klets niet te vijf. Dan nou moet jij die arme stakken niet bang maken, Harry. Wat wil jij beweren, vriend, over hmm. die rubberbandieten? Ik denk dat je me kan uithoren. Dan ben je mooi aan het verkeerde adres. Zeker om mijn woorden later te verdraaien en met er zo in te luizen. Nou goed, dan zullen we het over niet anders hebben. Over die gestolen whisky. Die is niet gestolen. Dat heb ik al gezegd? Die hebben we uit het water gepist. En dacht je dat ik dat geloof? Het zal maar een rotzorg zijn wat u gelooft dat niet. Niet toevallig de waarheid. Het spijt me dat ik je moet teleurstellen, maar ik geloof iets heel anders. En dat wil ik je wel vertellen ook. Ik geloof dat die waterafkomsten zijn van een lichter ergens langs de tapes. O oh ja. En ik voel verder dat jullie op weg waren naar de Oude Golly Oaks, een hotel Mecca voor zee om die whisky aan hem te verklampen. Uh, ik laat het lang niet vermis, hè, Harry? U, u hebt geen sporen van bewijs. Nog niet, misschien. Maar we zullen nog wel eens kijken als ik een babbeltje met Golly heb gemaakt. Ik neem het woord, brigadier Tolle, en wil jij onze gasten beneden dek brengen? U, u, u, u, hebt, u hebt daar geen enkel recht op, inspecteur White. Als u voor de rechter wil laten komen. Dan neem ik een advocaat die geen stuk van de ei Nou, Nou, nou beneden, Srivi. En niet te veel babbels. Je zult toch moeten toegeven dat hij les heeft dat kereltjes, verkeurde. Hij heeft geen benen om op te staan. En dat weet hij. En toch. Je vergist je, Toor. Hij weet dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Die tegen een dat de officier die zaak niet eens vervolgt. En ze hadden die whisky in de boot. We kunnen niet bewijzen dat ze die niet uit het water hebben gevist. We hebben ze die vaten niet van een lichter zien nemen. Dat is waar. Maar ze hebben ze vast en zeker gepikt. Daar kennen we Snuffie Offer maar al te goed voor. Hoe wist u overigens dat ze op weg waren naar Hotel Mecca? Hm, het puur godwerk. Maar ook en Offer zijn van hetzelfde laken en Prak. Allebei kruimeldieven. Kleine achterbakse scharrelaars die tot alles bereid zijn om een oneerlijke stuiver te verdienen. En Mrs. Oaks. Denkt u dat die ook in het complot zit? Mrs. Oaks? Hm. Een hoogst merkwaardige vrouw, Brieger, de Toller. Een kenau, inspecteur. Die oude Golly, die zit volledig bij haar onder de plak. En ik moet eerlijk zeggen, telkens als ik haar zie, dan word ik weer doodsbang voor hem. Maar ik heb nooit begrepen waarom zo'n vrouw met zo'n zielig klein onderdeurtje als Golly is getrouwd. <laughs> Ach, over smaak valt niet te twisten. Misschien is ze dol op opera. hè? Huh? Opera? Hoezo? Heb je de maestro dan nooit de meesterwerken van de opera horen mishandelen? Nee. Nou, dat heb je dan te goed. Hij zingt altijd als hij houthakt in die kelder van hem. Misschien hoor je hem straks nog wel als Mrs. Oakse mensen zo vriendelijk is om ons binnen te laten. Leila! Leila, waar ben je? Hier, tante, in de keuken. Zet er gauw water op, die nieuwe gasten met mijn thee besteld. Ik kan ervoor zorgen, tante. Oh. Goedemorgen, Leila. Wade, ik heb u al zo dikwijls gezegd: u moet niet meer aan het raam komen. Dat wil minstens ook niet hebben. Ik ben er kapot van. Daar wordt er razend van. En anderen zijn er van de dupe, zodra u weer weg bent. Ik zou jou voor geen geld ter wereld moeilijkheden willen berokkenen, prinses. Ik heb vandaag toch als een rotbuis. Dat weet ik. Ik geloof niet dat er nog één mens in Londen is... die niet gehoord heeft dat je thee moet zetten voor die nieuwe gast in Kamer 7. Oh, oh ja, dat had dat ik weer helemaal vergeten. Hm. Toch wou ik dat u het een beetje serieuzer opnam in het verkeuwen Net als ooks mag u niet, hè? Geeft niks, hoor. Ik mag haar ook niet. Nou, dan roept u niet om te lachen. Mag u werkelijk niet? Daar zou ik mijn hoofd maar niet over breken, prinses. Dat steekt niets persoonlijks achter. Ze heeft doodgewoon een hekel aan de politie... Laten we het trouwens liever over jou hebben. Hm? Over mij? Ik heb echt geen tijd om hier te staan kletsen. Had u mezelf ook willen spreken? Ja, uh, dan nou moet je niet proberen om meteen weg te rennen, Laila. Vertel me liever eens. Heb je weer zo'n. Uh, zo'n ervaring gehad, zoals je dat noemde? Nee. Nee, natuurlijk niet. Ik, ik wou dat u daar nou eens over ophield in het battle. Ik, Ik weet wel dat het mijn eigen schuld is. Ik had het u eigenlijk helemaal niet moeten vertellen. Het. Uh... Was trouwens, toch allemaal gelogen. Ik heb het daar verzonnen. Daar geloof ik geen woord van. Laila, lieve meid. Oh, pas op, de komt aan. Ik voor mij mag zo'n beetje mist morgens wel, maar die Tolle zegt altijd... Oh, bent u daar weer? Inspecteur, weet. Wat ik kan het weten. Vrij breng die thee naar boven, Laila. En als ik je nodig heb, dan roep ik je wel. Ja, dank u. Nou moet u eens goed luisteren, inspecteur. Wanneer u wat wil weten, dan moet u in het vervolg gewoon aanbellen. En dat vragen als een man, in plaats van zo'n wicht als Leila, uit te horen. Dan raakt u er alleen maar van overstuur. En u bereikt er niks mee. Ik voel me diep gekwetst, Mrs. Oaks. Ik dacht dat wij zulke goede vrienden waren dat ik keus van aan uw keukenraam mocht kloppen. Ik doe mijn best om beleefd te blijven. Maar als u werkelijk wil horen wat voor een rotzak ik u vind, dan wil ik het u graag vertellen. Ik begrijp echt niet wat u bezielt vanmorgen, mijn beste. Ik voer absoluut niks waard in mijn schild. Ik wil alleen Golly even spreken. Ik denk jouw beste niet. En Golly in de kelder vind. zit die hout te hakken. Oké, laat ik u dan niet langer ophouden. Wij zien elkaar gauw genoeg weer, denk ik. Als ik je nooit meer zie, dan zou het mij heel wat liever zijn. Neem dat van man. Hebben we warempel, inspecteur Wade? Wat een verrassing. Ben je dat werkelijk, Wally? Ik dacht dat je me misschien wel zo'n een beetje had verwacht. Ik, eh, inspecteur? Hoe kom je daar nou bij? Als ik me niet vergis, ben jij pas een paar vaten whisky kwijtgeraakt. Whisky? Nou, dat, dat moet u aan mevrouw vragen. Die doet de boekhouding en in de inkoop. Zij weet wat we in voorraad hebben. Het zijn een echte zakenvrouw, mag ik wel zeggen. Deze vaten komen niet in de boeken voor. Die heb ik een paar uur geleden in beslag genomen. In de boot van Snuffy Offer. Snuffy, daar wil ik geen pers mee te maken hebben. Ik dacht dat u dat intussen wel zou weten, inspecteur. Het was maar een vraag, Goli. Trek het je niet aan. Maar toch voel ik me gekwetst. Onzin. Vroeg het gewoon uit nieuwsgierigheid en verder niks. Nou ja, als nou, de zaken zo staan... Zet het uit je je hoofdkeel. Ik had zo het gevoel dat Snuffy van plan was... om dat spul hier ergens aan de waterkant te verschagren. En omdat ik toevallig toch hier in de buurt moest wezen... Tja, ik vind het altijd gezellig om een babbeltje met jou te maken. Dat vind ik jovel om te horen, inspecteur. Eerlijk. Oh, wat ik zeg wel. Heb jij toevallig nog wat in het hotel opgevangen over de rubberbandieten? De rubberbandieten? Daar weet ik precies net zoveel van als de plaatselijke nieuwsorganen kwijt willen wezen, inspecteur. En daarvoor hebben we de politie. Waar we onze belastingcentjes voor mogen neertellen. Ja, ja. Maar ze dan ook vorstelijke salarissen krijgen. Ik kan gewoon geen agent met een buikje zien, Golly, of ik moet in diepe dankbaarheid aan jou denken. Nou, wat die rubberbandieten betreft... U maakt toch zeker een geintje, inspecteur, niet? Die rubberjongens zijn beslist geen geintje. Hou nou toch op. U bent zelf in deze buurt geboren. U weet juist wel dat er in deze buurt niks is wat die bende interesseert. Oh, nee? Banklovers. dieven. Blijven in de chique buurt, maar wat te halen valt. Het gerucht gaat anders dat ze de laatste tijd ook aan de waterkant opereren. Ja, Dat is dan een loos gerucht. Neem u van mij nou een raad dan. Concentreert u zich nou maar op Snuffy Offer en zijn soortgenoten. Dat zijn de enigen die vuiligheid op de team zullen proberen uit te halen. Er toch een warmere manier zijn om je brood te verdienen, Toller? Oh, ik weet niet, inspecteur. Dit wat heus van mij als je er eenmaal aan gewend bent. Nou, zo'n 24 uur als we nou achter de rug hebben. zal ik echt nooit aan wennen. Nee, dat viel echt niet mee. Een vol etmaal niet uit de kleren. En dat allemaal voor een paar vaten gestolen whisky. Daar heb ik ook danig de smoor over in, inspecteur. Het enige wat de rechter van instructies schijnt te interesseren was. Op een snuffy offer en zijn gabber wel met fluwelen handschoenen hadden aangepakt bij hun arrestatie. En verder hebben we de hele dag besteed met het doorzoeken van allerlei stinklichters. voor het, het geval dat ze daar nog een paar vaten verstopt hadden. Toen we eindelijk de kans kregen om ons bed op te zoeken, na 48 uur dienst. kwamen ze met die speciale bijeenkomst op Scotland Yard aandragen. Oh. <laughs> ja, weet je wat het is, inspecteur? Het gerucht gaat dat u een theorie hebt over die rubberbandieten. Ach ja, ik had mijn grote bek op moeten houden. Oh. Wat ik nou trek in zou hebben is een stevige whisky en dan zo mijn kui Ja. Maar nee hoor, in plaats daarvan. Kijk eens, brigadier, wat is dat daar? Waar? Stop de motor. Daar, op die brugleuning. Goeie genade. Weer een. Het is een vrouw, geloof ik. Ja. Ze wil. Daar gaat ze. Nou, ze heeft de afstand mooi uitgekiend. Plug, pak de pekhaak. We hoeven niet niet de water in. Oké, okay, inspecteur. Ja. Ik heb het. Oh. Nee. Vooruit. Nee. nee, nee. Ik heb geen zin om zo tegen te stippen. Nee. Het is nog heel wat mond, inspecteur. Kom maar. Nee, Kom nee. maar. Nee. Nee. Nee. Ja. Nou, kalm maar, kalm maar, vrouwtje. Dan kan je niks meer doen. Je ligt eens even bij Brigadier, Hier, dan kunnen we eens kijken. Zij heeft iets in haar hand is met je. Ga maar, ga maar, ga maar. Ik ga van niet. Van mij. Alle paar dekens en het fles cognac. Ah ja, Cognac en deken. Je maakt er zo'n drukte over Brigadier. Een kiekje. Ga in de lamp er eens op, dan kan ik het bekijken. Geen terug, is van mij. Grote goedheid. Ik weet wie dat is op die foto. Het is van mij. Nee, nee. Mijn baby. Gent hier met mijn baby toch? We moeten er maar gauw naar het ziekenhuis brengen, Toller. Ik zal daar warm inpakken. Zet jij intussen koers uit Sharingholz gaan? Vol ik dat? Ja, hé, ja. Ja, Ja, ja, ja, alsjeblieft. Hier. Hier heb je uw foto weer terug. Dan laat me je nou eens lekker warm inpakken, hè? Ze is meteen een stuk rustiger nu ze het terug heeft. Ja, hoewel er niet veel meer van over is nou dit in het water gelegen heeft. U zei dat u wist wie het was, inspecteur. Ja, dat weet ik inderdaad. Lila Smith. Dat meisje uit Hotel Mecca? Juist, ja. En dan zullen wij moeten zien uit te vinden hoe dat armement eraan gekomen is. En waarom ze van Blackfriars Bridge is gesprongen. Ik betwijfel of u wel op tijd zal zijn voor de conferentie op Scotland Yard, inspecteur. Ook commissaris Jennings wilde graag beginnen, collega. Inderdaad. Inspecteur Elk heeft me dat rapport voor jou doorgegeven, weet. Oh, ik moet zeggen, heel interessant. Als ik het goed begrepen heb, komt het in het kort op het volgende neer. Iedere keer dat de rubberbandiet ergens een overval hebben gepleegd... is er een snelle motorboot op de Theems gesignaleerd. Ja, commissaris. Pik Voert geen lichten en draait een onwaarschijnlijke snelheid naar nou, ik de het. Van wie? Ik heb twee getuigen zo. De eerste is een zekere van. Die heb ik twee maanden geleden gearresteerd... ...wegens diefstal aan boord van schepen. Hij zag die boot op de avond... ...dat ze de juweliers Collier, Moore en Bond Street hebben leeggehaald. Dat vind ik een van die vervelende dingen... ...dat die getuigen van jou niet zo erg betrouwbaar zijn. Hmm, wie is de andere? Albert Greidelson. <laughs> Alsjeblieft. Je weet ze wel uit te zoeken. Mag ik daaruit opmaken dat die Greidelson ook een enigszins dubieus type is? Hij zit geen gevangenisstraf uit of zoiets. Tot nu toe nog niet, nee. Hij is een soort opkoper van roerend goed in Hammersmith. We weten bijna zeker dat hij ook heler is, maar dat hebben we tot nu toe nooit kunnen bewijzen. En hoe luidt de verklaring van uh, Mr. Cradleton? Hij heeft die motorboot gezien in de nacht dat ze de kluizen van de Northern and Southern Bank hebben leeggehaald. Zijn beschrijving klopt precies met die van Donovan. En dat is al het bewijsmateriaal waar je over beschikt? Inlichtingen van twee van dergelijke getuigen? Ja, dat wil tenminste zeggen. Hè? Ja, ja dank je weer. Elk, wat vind jij ervan? Uh, zoals ik al gezegd heb, sir, het is heel interessant. Het enige wat ik niet begrijp is waarom de rubberbandieten überhaupt gebruik van de rivier zouden maken. Voor zover ik het beoordelen kan, zouden ze daardoor alleen maar verdenking op zich kunnen laden. Ja, ik heb de neiging om het daarmee eens te zijn. Het ging niet wegnemen dat jij je nasporingen naar die snelle boten natuurlijk moet voortzetten, weet? Natuurlijk, commissaris. Maar er is ook nooit eerder sprake van geweest dat ze via de rivier zouden opereren. We weten uiteraard weinig over die rubberbandieten. Maar het beetje wat we weten is zeer definitief. Zij opereren in de hele wereld en altijd op precies dezelfde manier. Inderdaad, hè. Ja, ze vermommen zich altijd in rubberpakken, rubberlaarzen, handschoenen en zelfs rubbermaskers. Altijd. Ik heb juist een aantal rapporten uit New York ontvangen. steeds beginnen ze nu ook last van die banden te krijgen. Ja, en we mogen wel vaststellen dat die overval op de Noorderen en Souseren bank ...anderhalve maand geleden een getrouwe kopie tot in de kleinste details was... ...van de overval op de Bank van Marseille in Parijs verleden jaar oktober. Precies. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat zij van hier uit Londen georganiseerd worden. En in dat geval zou die motorboot van jou er wel eens iets mee te maken kunnen hebben, Wade. Maar ik betwijfel toch ten sterkste of waardoor individuen als jou... ...Donovan en Criedelson erg veel wijzer zullen worden. Oh juist. Zo. Dat neemt niet weg dat je bedankt wordt voor je rapport... Ik ben altijd blij van iemand mensen bij initiatieven te durven nemen. Ga zo door. Zo. Dan ga ik nu maar eens naar huis. Goedenavond, heren. Goedenavond, sir. Goedenavond, commissaris. Kijk, die zo sip, Joe. Zo erg is nou ook weer niet. Ik vind het nou eenmaal niet prettig om behandeld te worden als de dorpsideaar. Ach, zo is Jennings nou eenmaal. Dat moet je je niet aantrekken. Weet je wat... Mijn vrouw is vanavond op visite bij haar zuster. Wat zou jij ervan zeggen als ze ergens een biertje gingen pikken en een hapje eten? Hm? En daarna naar de wios of zo. Om eens wat op andere gedachten te komen. Ik zou best willen, maar ik heb nog wat te doen. Oh, kan ik je dan misschien een lift geven? Ja, je zou me naar het Charing Cross ziekenhuis kunnen brengen. Er ligt een zelfmoordkandidaat die ik graag eens even aan de tand zou willen voeren. Natuurlijk heb ik het moeten laten gaan, inspecteur. Ik had geen enkel recht om me hier vast te houden. Maar ze had een zelfmoordpoging gedaan, zuster. Waarom heeft niemand me dat dan verteld? Dat is volkomen nieuw voor me. Maar haar toestand, na alles wat er met haar gebeurd was... Uw brigadier heeft mij alleen verteld dat ze in het water was gevallen. Ik vind uw houding werkelijk bijzonder onredelijk, inspecteur. Dat spijt me dan, zuster, maar... Wanneer hier iemand een blam treft, dan is het uw brigadier. En wanneer er ooit weer zo's iets gebeurt, dan hoop ik toch werkelijk dat ja, u mij ja, op de Ja, ja, zuster, treft. u hebt gelijk. U kunt me geen enkele verdere bijzonderheid over haar geven... ...heeft ze uh, helemaal niets losgelaten. Ja, heel weinig gezegd. En zelfs al dat kleine beetje uh, was praktisch nog geen touw vast te knopen. Ze scheen alleen erg in te zitten over een foto die, die, die ze was kwijtgeraakt. Heeft ze uh, toevallig haar naam genoemd? Ja, ze zei dat ze Anne Smith heette. Hm. Klinkt ook niet erg geloofwaardig. Verder niks? Nee. En nu moet ik u dringend verzoeken mij te willen excuseren, inspecteur... Want ik heb nog verschrikkelijk veel te doen. Natuurlijk, natuurlijk. Goedenavond, zuster. Inspecteur Wade. Goedenavond, prinses. Wat komt u in vredesnaam doen zo laat op de avond? Alleen maar een praatje maken met jou. Met mij? Nee, u kunt niet binnenkomen. Het is veel te laat. Is mrs Oakstars? Nee, die is uit. Zal maar zorgen dat ik verdwenen was voordat ze terug is als ik u was. Ze is woedend op u. Nee, toch. Wat heb ik nou weer gedaan? U heeft om Golly beledigd vanmorgen. Ik denk toch niet werkelijk dat ik Golly gestolen is whisky zou opkopen? <laughs> ik ben hier nou niet voor je om Golly, maar voor jou. Dat vindt tante ook niet goed. Ze zegt dat je altijd bezig bent om je neus ergens in te steken. Maar dat is niet waar, hè? Soms. Oh? Een enkel kiertje maar. Zoals nou bijvoorbeeld. Nou zou ik graag willen weten of jij een zekere Anne Smith kent. Anne? En... Ja. N nee. Nee, toch niet. Meestal is is een algemene naam, daarom dacht ik even. Tot slot van rekening heet ik ook Smith. Denk eens goed na, Laila. Dit zou heel belangrijk kunnen zijn. Waarom? Dat kan ik je nou niet vertellen. Maar mocht je tot de conclusie komen dat je toch een Anne Smith kent... Laat me dat dan direct weten. Goed, goed. Maar dan nou moet u echt gaan, inspecteur. Dan de kan elk ogenblik thuiskomen. loop dan eerst nog een stukje met me de stijger nee. op, hè, prinses? Nee. Gewoon oh, niet. Je tante is er niet, dus die hoeft er niks van te weten. Kom, Kom. sla mijn jas maar even om. Nou, vooruit dan. Heel eventjes dan. Nou, zo'n moeilijke beslissing? Nee, maar... Laila, je hoeft hier geen dag langer te blijven als je niet wilt. Als je je hier ongelukkig voelt, kun je vanavond nog weg. Oh maar ik ben hier heel gelukkig. Tante schreeuwt wel vaak, maar... ze is erg lief voor me. Als zij en om Goli me niet in huis hadden opgenomen, was ik dakloos geweest. Maar je hoort hier niet, prinses. Ik maak me echt soms zorgen over je. Ik ook over jou, John. Nou moet ik weer terug. Waar ligt je boot? Ik heb Richard Toller vroeg naar huis gestuurd. Ik loop wel naar huis. Zo ver is het niet. Als je maar zorgt dat tante je niet ziet. Ze mag niet weten dat je vanavond bent geweest. Laila, een engel. Nee. Nee, John. Doe, John. Ik moet wel echt naar binnen. Tot ziens. Tot ziens, mijn kleine prinses. Hoeveel is het? Ach, wat doet dat er nou toe, Mr. Lane? Heeft die man 10 shillingen, laten we naar binnen gaan. Huh. We midden in de nacht toch zeker niet met een taxi chauffeur, Dat de wat je aan het heren. Nou. Laten we hier maar in mijn kamer gaan zitten, dan worden we niet gestoord. Doe dat we u thuis bij, Mr. Lane. Leila! Leila! Maar ik begrijp niet wat die mij tegenwoordig mankeert. Ze is dat nooit die je er nodig hebt. Leila! Ja. Tante? Eindelijk. Dat eens gauw thee zetten. Eén of twee kopjes. Eentje. Meneer zal wel wat gaan lusten, denk ik. Jij herkent me zeker niet meer, hè? Leila? Nee, ik geloof het niet. Ja, toch kennen wij elkaar al een hele tijd. Ik herinner me dat jij nog zo'n dreumisje was. Kom eens bij me. Laat me eens goed bekijken. Jij bent een knappe meid geworden. Eerlijk? Ach, laat me los! Waar had u de brutaliteit vandaan? Hou op! Leila! Oh, uh. Neem me niet kwalijk, het was mijn schuld. Ik was even vergeten dat je intussen volwassen bent geworden. Neem me niet kwalijk, Leila. Ik zal tegenzetten, tante. Wat keer er toch? Zo was ze vroeger nooit. Ach, ik begrijp het wel. Ze is gewoon geen kind meer, dus het hele ei eten. Nou, het kan me niet schelen wat het is. Als ze me niet denkt dat ze met mij een de kachel kan aanmaken. Ze is in ieder geval een echte schoonheid geworden. Een soort vrouw dat de man niet gauw vergeet. Nou, dat, dat zullen we in, in de toekomst dan wel zien. Ik Begrijp niet dat u die smerige rot zich mette kan roken. De beste Egyptische die er bestaan. U bent nou eenmaal gewend aan die stinkstokken die de gasten hier roken. Tussen twee haakjes. Ik heb liever niet dat u weet wel hoort dat ik vanavond hier ben geweest. Ik zal dat vast zeker niet vertellen. Als ik hem twee uur per jaar zie en spreek, dan is het veel. En dan ja. praat hij alleen nog maar over Leila. En hoe zit het met Golly? Golly? Hmm? <laughs> ik zou maar een flinke borrel nemen als ik u was. Er staat van alles om buffet. Oh ja, dat is goed, ja. Wat betekent dat geheimzinnig gedoe met Laila? Wie is ze eigenlijk? Zouden wij ons niet liever aan onze eigen zaken houden, Mr. Leen? Zullen we even gaan kijken wat ze uitvoert en dan... Uh... Ja, ja, dank je. Dank je wel, Laila. Ga mij dat blad maar een jij naar bed. Jawel, tante. Goeienacht. Ja. Denk erom dat je regelrecht naar boven gaat. Goeienacht. Zie Ze zet heerlijke thee, dat moet ik hem nageven. Hm. Schenk u eigenlijk nog maar een keertje in, Mr. Leen. Dan rol ik het kleed hier intussen op en maak ik het luik open. Dat mag u wel als een hele eer beschouwen. ja? Er zijn maar weinig mensen die ik laat zien waar ik mijn schatten bewaar. Nou? Wat zegt u wel van die collectie? Hebben u te gazen genomen? Het is allemaal imitatie. Imitatie? Hoe komt u daarbij? Hier, kijk, dit is eventjes. Smaragd van zeker tien karaat. En dit, dat collier. Hoe komt u daar aan? Hé, meester hoe kan u nou zoiets vragen? Goed, goed, goed, goed. Maar toch beweer ik dat u te pakken hebben. Wat mij betreft kunnen u dat spul net zo goed in de vuilnisbak gooien. Tja, yeah. Ik zal niet beweren dat ik niet teleurgesteld ben, maar u kan het beoordelen per slot van rekening. Weet u wat ik zal doen? Nou, ik neem die smaragd en deze twee broodjes van u over: met het collier en de. Re... Wie is daar? Dat weet ik niet. Vraag. Doe alles in het kistje. Ja. Ik... Mrs. Oaks. Mrs. Oaks, bent u daar? Mag ik even binnenkomen? Een ogenblikje. Weet je weet. We stoppen u in die kast. Het ruimte is al. Neem dat spul mee. Doe. Goedenavond, Mrs. Oaks. Ik stoor tot niet, hoop ik. Ik stond net op het punt om naar bed te gaan. Maar eerst hebt u nog stiekem een sigaretje gerookt, hè? Een Egyptische nog wel. U weet wat lekker is. Wat kom ik doen? Niks. Gewoon een babbeltje maken. Maar als u werkelijk op het punt stond om naar bed te gaan, laat ik u dan vooral niet ophouden. Als u denkt dat u hier midden in de nacht kan komen binnenvallen, dan vergist u uw eigen. Bent u toch niet op. Hoe eerder ik weg ben, hoe korter uw vriend daar in de kast hoeft te blijven. Oh. Stel je voor dat hij stikt. Smeerlap dat je bent. Rustig nou maar. Ik zal het heus niet aan golly vertellen hoor. Tot kijk. Hallo, Elk. Huh? Oh, ik heb vanmiddag echt geen tijd voor je, John. Ik barst van het werk. Kun je geen tochtje gaan maken in die boot van je? Dit is mijn vrije dag, Elk, en die wou ik graag hier aan besteden. Oh, nou, vooruit maar. Wat wou je weten? De naam van een knappe, donkere kerel. Jaar of 45, stinkt naar parfum, kleedt zich perfect en rookt Egyptische sigaretten. Dat doet me sterk denken aan een zwager. Nee, nee, ik meen het serieus, Elk. Hm. Nou, wat heeft hij op zijn kerststok? Hij was gisteravond laat bij Mrs. Oaks in Hotel Mecca. Ja, dat kun je moeilijk een strafbaar feit noemen. Uh, heb je misschien een sigaret voor me, hè? Spijt me, ik rook niks. Ach, nee, dat is waar ook. Gek, ik kan mijn pijp nergens vinden... en ik weet zeker dat ik hem niet thuis heb gelaten, hè? Elk... Kijk, ik... zeg op. Hm? Kun je me aan de naam van die kerel helpen of niet? Nu in ieder geval niet. Ik zal het moeten laten natrekken. Heel graag. Nou, mocht ik iets horen, dan bel ik je thuis wel. Maar hou er dan wel rekening mee... dat ik vanavond pas laat thuis denk te zijn. Oh ja? Wat ben jij dan van plan? Gewoon een beetje wandelen. Oh, oh, oh. Moet dat de kat wijst. Nee, nee, ik meen het. Ik ga een beetje wandelen in West End. Dus kijken hoe de kapitalisten van het weven genieten. Ach, oh, natuurlijk, inspecteur. Na al die jaren bij de politie was het in het begin wel een beetje wennen als portier. Maar dit is een eerste klas restaurant met een prettig soort clientele. En je draagt nou ook een veel mooier uniform. Hm? Je zult er vast veel chance in hebben. Oh, ik ben al meer dan dertig jaar getrouwd, inspecteur. En ik heb twee volwassen dochters... die zich heel wat fatsoenlijker gaan dragen... dan het soort dat ik hier iedere avond zie. Opschieten, Leila. Het mist ontzettend. Uh, taxi, sir? Nee, nee, dank je papier. Mijn wagen staat om de hoek. Hé, hey. Wat een schatje ben jij. Ik heb jou nog nooit eerder hier gezien. Hoe heet jij? Gaat u weg, meneer. U bent dronken. Wie denk jij wel dat je voor je hebt? Kom, kom, laat ze niet voor. Nu moeten mensen niet lastig... Moe je er niet mee, Bennet. Hier. hier, heb je vijf pond. Zo... Mag ik me nou eventjes voorstellen, kindje? Ik ben... Als u deze dame nog langer lastig valt, dan krijgt u van mij een pak. Slaag zoals u het nog nooit gehad hebt. Nou, ik meent het niet zo kwaad, meneer. Kom, kom, milord. Uh, ga minder me naar de wagen, hè? Kom. Laat me maar los, Ben. Ik ga houden. Nou, maar je kan me toch niet kwalijk nemen dat ik een kans heb gewaagd. Tom, trouwens zo'n beeld van een meisje met een oude vent. Wie was dat, Bennet? Lord ze niet uh, inspecteur. Een jonge man uit de BTW. Nee, nee, nee. nee, die andere bedoel ik met dat meisje. Oh, dat was Mr. Brown met zijn dochter. Komen ze hier vaak? Eenmaal van jij. Ter gelegenheid van een verjaardag, als ik het goed heb begrepen. Hij woont in het buitenland, geloof ik, en zij is op kostschool. En is ze altijd zo gekleed? Met al die juwelen? Jazeker, inspecteur. Ze baden in het geld, volgens mij. Taxi! Taxi! Bennet, wil je mij een plezier doen? Bel inspecteur Elk even op Scotland Yard... en zeg dat ik Lila Smith en haar zogenaamde vader achterna ga. Ze zullen wel weer naar Eastland gaan, denk ik. Naar die armoedige buurt, sir? Nee, dat geloof ik niet. En vraag inspecteur Elk bij de telefoon te blijven. Misschien heb ik straks hulp nodig. Verwoest, inspecteur. Ik dacht werkelijk, nou is hij er geweest. Toen al die Chinezen uit het huis kwamen... ik dacht echt dat ze u koud hadden gemaakt... We hebben me niet gezien. Ik had me verstopt in een kast. Welke kant zijn ze opgegaan? Weet ik niet. Voor ze aan het eind van de straat waren, waren ze al in de mist verdwenen. Dan zullen we maar wat gaan rondrijden. Maar niet te hard. Hard? Dat meent u toch zelf niet? Met die mist? Een gek geval eigenlijk met dat meisje. Eerst gaat Zuid uit E.T. in Westend. Helemaal opgetolkt als assepoester op het bal. Misschien was dat die ervaring. Wat zegt u? Nee, niks. Ik dacht even hard op. Maar daarnet brengt die oude vent er hier naartoe. ...naar deze zei hij is buurt. En tien minuten later komt ze weer tevoorschijn... ...nou met een oude vrouw. Nog steeds als Assenpoester. Waardoor de klok twaalf heeft geslagen weer in de oude kleren. Vervolgens sluipt u dat huis binnen... Ja, dat laatste moet je maar vergeten. Dat was niet helemaal wettig. Vervolgens gaan twee Chinezen en een blank u achterna... ...ze komen weer naar buiten... ...en ik denk dat ze u koud hebben gemaakt. Maar even later verschijnt u toch weer. We vinden ze nooit in die mist, inspecteur... Er zijn hier zoveel steetjes en zijstraatjes. Ze kunnen net zo goed. Wacht eens. Wat is dat daar? Waar? Die zak daar. Aan het eind van dat straatje. Verrek. Dat is geen zak. Je hebt gelijk. Het is een man. Die met zijn rug tegen de muur zit. Als een soort boekensteun. Kom mee, terug. Voorzichtig, inspecteur. Hij kan wel een mes of een beloffer hebben. Verrek, het is een Chinees. Een van die twee uit het huis, denkt u? Ik zou het echt niet weten. En hij kan het ons moeilijk vertellen. Hij is zo dood als een pier.